Op zonnebaden in het openbaar en op godslastering. Het weer. Eerst nog een misbank. Verder zon, maar geleidelijk meer bewolking vanuit het westen. Tegen de avond kan er wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen. Dit was het NOS Jourdien.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 60s you grew up with war on TV every night a war that your friends were involved in and uh, I want to do this song tonight for all the young people out My friends when we were 17 or 18 we didn't have much of a chance to think about how we felt about a lot of things and uh, the next time they're gonna be looking at you and you're gonna need a lot of information to know what you're gonna want to do Because in 1985, blind faith in your leaders, or in anything, will get you killed. Because what I'm talking about here is... Op twee frequenties live. Bloemenau 105,8. Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kennemerland. Al waar we aangekomen zijn in het derde uur van deze zondag in Kennemerland 7 over 4, inmiddels geworden op 24 oktober. Alleen dus te horen op deze zender, uitsluitend en exclusief op ZFM Zandvoort. Ja, want de Bloemendaalse vrienden doen al sinds een tijdje niet meer mee. Dus uh, zo doen we dat. Toch? Dat wou je zeggen, Joop? We moeten een nieuwe jingle Toch? Ja, Dat, ja, zeggen, ja. Ja. Jingle gaan. Ja, dat is allemaal doen. intern, jongens. Gaat, ga, gaat allemaal wel opgelost worden. Maar goed, okay. uh, uh, straks gaan we nog even met jou verder praten, Joop. Ja, het oh. gaat uh, de totaal oh. de verkeerde kant op. We het beide handen gaan omhoog. PSV 10, Feyenoord 10. is nu 9-0. Ik weet niet hoe de Rotterdamse uh, legioen straks naar huis gaat uit uh, Eindhoven vandaan. Ik denk... Ik moet altijd aan dat stukje denken van Freek de Jong. Ik weet niet. Ken je dat, uh, dat stukje? Van uh, F-Side. Ja, ja, ja, heb ja, ja, je dat wel eens ja, ja, ja. Ik, ik ja, denk ja. dat het nu van toepassing is voor ja, ja, de Feyenoorders. Ja, uh, wat dat ja maar het gaat. is wel genietvol. <lacht> nou, ja, ja. ja, goed. Maakt niet uit. Die, uh, de andere tussenstanden zijn dat uh, Twente voor is gekomen op, uh, op Den Haag. 3-2. En AZ oh. tegen Willem 2. Er staat nog steeds 3-0. AZ ruim voor. Ik weet niet of uh, daar nog wel uh, wat uh, gaat gebeuren. Maar AZ sluipt heel langzaam uh, naar voren. Ja. Ja, die komen we naar boven, toch. Heel langzaam. En dan straks nog de wedstrijd natuurlijk de half Utrecht. Ja, daar ja, ja, is, nou, is ook wel uh, het, ene het om een en ander op. Sport 1 natuurlijk. Dat ja, ja. uh, is ook een behoorlijke schoonmaakactie geweest. Ik had het al eerder over in deze uh, uitzending dat Jordania daar Theo Bos uh, opzij geschoven heeft. En uh, dat daar nu ook uh, daar zou Feyenoord wat aan hebben, denk ik. Dus kan, we kunnen alles gebruiken, denk ik. <laughs> <door>, want... <laughs> Zo'n zo zo rijke stinker die, die uh, wat geld er tegenaan gooit. Maar goed. Uh, Joop, ja, joh, jij wilde, uh, ja, Joop, jij wilde straks uh, het hebben over... En dan moet ik het even kwijt. Waar, uh, nou, ik op... ben gisteravond nog bij uh, de Halloween party, ge Halloween oh, ja. party ja, geweest. Nou, Oké, okay, daar komen we straks nog even ja. bij, uh, bij je op terug. En verder hebben we natuurlijk nog aandacht... voor het Mirakels Kerstbeleving in Zandpoort. Daar ben ik uh, dan even donderdagmiddag uh, bij geweest om daar het uh, nodige van op te tekenen. Maar uh, ik ga weer terug naar die uh, fijne CD die ik uh, nu een tijdje hier uh, onder mij heb. Want Rovolva, je denkt, mm, no, ze kunnen wel heel erg hard spelen, maar ze kunnen ook heel zacht uh, spelen. Dit uh, is ook uh, te vinden op Light Up The Night. Uh, dan moet ik even kijken. Dat nummer dat heet For Better. En dat is zo verschrikkelijk mooi om naar te luisteren. Fuck. More than I could take, pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger when you gonna. From Colin Corinne Bell Zeg ik het goed zo, uh, Lennon? Want, uh, ja. Ja, want, uh, Ze blijft goed, hè? Ja, dat, ja, dat komt is echt, echt, echt iets van mij. Hele leuke muziek, Ilia India, Corinne Bailey is echt uh, uh, een yeah. Het is helemaal jouw straatje. 16 minuten over vier. Hij keek me al aan van... geen je een plaatje ja, draaien? gaat hij er weer je draaien. Joop, ik ga je niet langer ophouden. Uh, vertel over dat uh, Halloween-verhaal nog even wat. Abselijk. Nou, in, in eerste instantie wil ik natuurlijk zeggen... dat Halloween absoluut geen Nederlandse... Uh, Begin het fenomeen is, Angelsacties, Amerika, Canada, Engeland, het is het een feest, een groot feest. En ja. ze probeert die Nederland ook van de grond te krijgen. Er was zaterdag, een, uh, gisteren dus, een Halloween party. Uh, daar zou ik een band optreden. En uh, die band was verschrikkelijk uh, goed. Ja? Music in gear. Muziek, muziek in versnelling. In versnelling. En daar speelden AC, DC en dat soort muziek. jongen Heerlijk. Iedereen stond... Er waren heel veel mensen toch verkleed hoor. Ik ja. denk dat het zomaar 40 uh, man was. Dus dat viel dan nog mee. Maar er hadden er feitelijk veel meer moeten zijn. Dus ze hebben er ook geen reclame voor gemaakt. Dat vind ik nou, ik heb jammer. hier het volletje gezien. En wij hebben het nog wel gemeld. Ja, wij hebben het in de, de kant ook gehad. In ieder geval twee weken geleden. Mag ik heel even onderbreken? Maar PSV Feyenoord oh. staat inmiddels 10-0. Oh, oh, moet er Luc bellen. Ja, 10-10-10. Ja. <laughs> ik ga even ja, sms'en. Ga, ga door. Ja, van je was met die... Die band was je oh, gegeven. Ja. ja, ja, ja. ja. Uh, band, uh, er zit één Zandvoort erin. Volkert. Uh, nou, ze schiet even niet zijn achternaam te binnen. Die speelt met twee broers. Eentje doet uh, toetsen en eentje zit achter de drums. Maar die wonen niet in Zandvoort. Uh, Zangeres die komt uit... Uh, uh, uit uit. De buurt? Uit, niet uit de buurt. Uit de buurt van... Uh, uh, hoe heet het daar nou? Goed nadenken. Uh, ja, Amstelveen in de buurt. Daarvan. Oh, daar. Oh, ja daar. Ja. En die, uh, die hebben allerlei projecten gedaan. Die waren weer uit elkaar gegaan en zijn nu weer bij elkaar gekomen. En die spelen ontzettend leuke muziek, echt waar. Ja. Uh, het was genieten. Het, uh, nogmaals, het, het was te rustig, vond ik eigenlijk. Maar uh, ik denk ook niet dat het uh, van de grond gaat komen in Nederland. Want we zijn helemaal niet van het verkleedachtige. Yeah. Vind je dat niet. jammer? Nee. Nee. nee Ieder land heeft zijn eigen, eigen. Moeten wij ons gewoon maar houden bij Sinterklaas en uh, Bij Zeker, ja. Sint Maarten. Oh ja, Sint ja, Maarten hebben we natuurlijk ook nog. Ja. ja, nou, dat is eigenlijk voor ons hetgene wat ze daar met de Halloween doen ongeveer. Dan gaan de deuren langs. En uh, ja. de kinderen krijgen snoep. En wij doen dat ook met Sint Maarten. En laten we nog helemaal lekker onze eigen tradities vasthouden. Ja. En niet uh, gek laten maken door allerlei andere dingen. Uh, wij hebben die tradities en die moeten zo blijven. Zo zijn vaderdag en moederdag eigenlijk ook naar Nederland overkomen. waar waren ook een Amerikaans fenomeen. Voor mij is het elke dag moederdag. Ja. Nou, dat is heel lief Ja, voor ze, zei, moeder. ja ze zeiden ook van... van uh, hè, kinderen zeiden We wij zeiden al eens kinderen vroeger. Is er dan ook nog eens naast vader en moederdag ook kinderdag? En dan zeiden mijn ouders... Het is elke dag kinderdag. kinderdag. Ja, nou, dat is ook wel. Ja, maar, maar, maar ja, in, maar. in ieder geval... Weet, weet je wat het ook een beetje is? Uh, de entreeprijs was, uh, was ja, niet laag. Het, ja, ja, en um, ja, hier in het dorp wordt zo respect, ontzettend veel georganiseerd. Wat ja, ja, nauwelijks tot he? niks ja, ja. Uh, wat kost. Ja. En als je dan in een vrij hoog entree moet betalen dan schrikt dat toch veel ja. mensen af. Ik denk dat dat ook wel ja. meespeelde hier. Ja, dat is waar. Dat heb je helemaal gelijk. En dan ben ik ook nog bij de karaoke geweest. Bij Café Oomstee. Oh ja, dat was ook gisteravond Ja, toen? dat was druk. Ja. En dan stond een dames te zingen. Dat was ook helemaal genieten. Die zong gewoon met de rug naar de monitor toe. Die zong gewoon die liedjes helemaal mee. Oké. Okay, ja, ja. helemaal goed. De en voice, maar leuk. dan op ik, een ik, andere, ik, andere manier. Ik kende het niet. Ik, nee. oh. ook, ik, moest, ik moest eerder weg, want ze begonnen hazels te draaien. En dan weet je, dan moet ik vluchten. <laughs> <laughs> Over die karaoke gesproken. Eh, er, er, er is ooit nog eens een keer uh, heeft uh, oomstee uh, dat gehouden. En daar uh, is onze eigen Joyce uh, naar voren gekomen. Die heeft, gekomen. Hem, die die heeft uh, toen de eerste keer gewonnen. Die ja. is een ronde, ja. ja. Klopt. Uh, of toen een reis naar Barcelona. Barcelona ja, nou het? Nee, Rome. Oh, nee. Maar, ze oh, Rome ja. Uiteindelijk heeft ze, uh, niet heeft ze gezegd van, doe maar niet. Uh, ik geloof dat ze het uh, ge weer gecashed hebben. En dat heeft ja. ze dan weer in de opleiding gestopt. Dat heb ik altijd begrepen uit het hele verhaal. Maar goed, wat ik ook begrepen heb van Oomstee. Dat ze bezig zijn met een kampioenschap. Oh ja, dat ja, is volgende week. wel. Ga je er echt een bovenop zitten met die vogels ja, Uiteraard ben ik er. Ja, want ja, dat, dat, dat, dat, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Als je daar nou zondag, uh, volgende week zondag, daar iets over gaat, ja, dat kan gaat vertellen. Want dat, vind, dat zou ik wel leuk vinden. Dat is echt typisch iets zo'n Die journalen zijn nou één centimeter. Ja, dat ligt er helemaal lang. En dan moet je ze ja, zo premmen. Je prellen. hebt ze ook zo groot als een pink, zeg maar. Ja, nou dat, die lijk lijkt ja, dat bedoel ik. Maar die kleintjes, die Noordzee dingen. Ja, ja, die gingen. moeten ook. Die ik moet bedoel hoe word je nou kampioen genalen nou, Ze doen het, het zo. Het er gaan, er, iedere ronde komen er tien mensen. Mm -hmm. Er komt een grote berg op tafel en je gaat pellen. De gepelde genalen die hou je bij jezelf. Die worden gewogen na een bepaalde tijd. Mm -hmm. De vijf minst zware die vallen af. Er komen weer vijf nieuwe bij. En zo gaat het zich oh. op een gegeven moment uh, ontwikkelen. Ja. Ik weet, ik weet de, wel de, wat de gebelde, er achter steekt. En de gepelde de... granalen, die, die <coughs> blijven lekker bij Oomstee, want daar ga ik later ja, ja, ja. een van maken. Kijk, uh, hij is er natuurlijk ook achter, Ton Arissen, die denkt nou, ik ga dan een wedstrijdje uitschrijven. Ja, maar nee, en, nee, <laughs> nee, zo is nee, helemaal niet Of ik, ik de granalen niet nee, te bellen, nee, en dan, zo, dan kan zo, ik toch granalen serveren. Zo, zo is het niet gegaan. Als je zit te luisteren, dan zal hij zeggen, wat zit je nou te vertellen? Er zit een heel actieve groep vrienden van Oomstee, die doen dat soort dingen. Die gaan ook een dagje weg met met Zolix hebben ze meegedaan met de ja, Solix-toer ja, ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. En ze zijn gaan schaatsen. En ze zijn met Ton samen naar Onderzee geweest. Waar Ton in gewerkt heeft toen hij nog bij de marine zat. Dat ja. soort dingen. Die, die, die, die boerengolf hebben ze ook gedaan. Ze boerengolf? Ja. En ze hebben nu ook ja. een, een, een blad dat komt er eens in het kwartaal uit. Dat ziet er hartstikke goed uit. Ja. Allerlei leuke dingen over Oomstee. Ja. Er staat een receptje ja. in en er staan wat fotootjes bij. Ja. En leuk verhaaltjes. En, ja. het, het, het, leuk. Heel leuk. Heel actief. Trouwens, ook daarover gesproken. Het is, het is de enige ploeg uh, of enige café die ook nog een beetje weer aan een soort biljartcompetitie uh, sterker schijnt. Nog, ja, ze sterker nog. Ze hebben een nog. eigen team. Zij spelen met twee teams in de, in de Haarlemse competitie. Het is weliswaar een wilde competitie. Ja, maar ze spelen ze daar zijn de pannen dus van het dak bij de, biljartbond aangesloten. Ja. Maar het is wel heel erg leuk. Ja, en ze spelen ook goed, heb ik begrepen. Banden, uh, ja, het eerste team is uh, erg sterk, moet ik zeggen. Uh, Louis van der Meijen, geloof ik, is een hele... Nee, die speelt in de tweede. Nee, die in de tweede. Ja, maar je, het is heel raar. Je speelt namelijk tegen mensen die veel minder uh, moyenne hebben dan jij moet maken. Mm. Henk van der Linden moet er 17 maken, geloof ik. 18 zelfs, van ja. 25 beurten. Ja. En dan kan je zomaar tegen iemand spelen die die 11 moet maken. En ja, die is dan, dus wel eerder bij de 11 dan hij bij de 18. Ja, ja. ja. Even hey, nog maar, maar heel even over de granalen ja? uh, pellen. Um, want ja, je zegt wel van: uh, uh, er wordt gewogen, hè? Ja. Maar je kunt ook. Slecht pellen en goed pellen. Ja, ik ga nee, zo kijken naar... naar... Ja, er wordt ook naar gekeken. Ja? Ook? Er is een jury, ja. Dat is, is je moet zo. schoon pellen. Je ja, dat moet bedoel niets, ik. Uh, half e, ik. Ik ga even naar jou heren. kijken. Jij zit in de jury. Nee, ik zit oh, ook niet. in de jury. Nee, nee, nee, nee. nee, want ik denk ook van... Nou, ik uh, pel er een paar. Nee, er nee, wordt echt tegen de naar gekeken. Want wat heeft het nou voor zin om die schubjes te laten zitten? Dan is die niet zo. Nog iets anders waar jij ook bij betrokken bent. Of had jij nog iets over de genalen wat te willen vragen? Nee, ik was nu klaar. Oké. Maar dat is dus volgende week. Ja, duidelijk. Want volgende week... Want ik geloof dat Nee, er is afgelopen vrijdag uh, in een kroeg op het Kerkplein een quiz geweest. En daar ben jij. Is alweer twee, geleden. Oh, is al die twee oh, weken geleden. Is alweer twee weken terug. Maar daar ben jij ook bij betrokken ja. als quizmans. Eén ja, keer in de maand. Bij Café Koper is dat. Bij Koper is dat inderdaad. Ja. Eén keer in de maand is daar een quiz. Ja. En we hebben nu besloten om er twee op een avond te doen. Mm -hmm. En uh, in maart worden degenen die, die. Voor Teams is dat. Ja. En degene die de meeste punten hebben, die krijgen in de maart een leuke prijs. En dus het gaat de hele winter door. Wat voor quiz is het? Wat voor vragen uh, Algemeen, Algemene vragen, een beetje sport erbij. En dan uh, er komt op televisie komt die vraag te staan. Er komen vier antwoorden. En dan moet je met een kastje moet je oh, ja. een antwoord ja. indrukken. En dan gaat het ook op snelheid. Degene die het snelst is, en er zijn eventueel meerdere dan, die pakken dan de meeste punten. Ja. Dat ja, maar... ja, leuk. Ja. Ja. Zo gebeurt er. Er zit nog ja. het is uh, Het is begonnen met, met de WK voetbal weet je, ja. Het, uh, daar heb ik de aftrap van gegeven, maar uh, voor mij was dat niet echt weggelegd, het quiz. -mogelschap. Nee, dat zei je. Ja. <lacht> dus, uh, dus... Terwijl je toch echt niet op je mondje gevallen ja, bent. Maar ik zit toch liever achter een microfoon met een blauw scherm uh, voor mijn hoofd <lacht> dan dat ik ergens uh, midden in een kroeg een quiz sta te presenteren. Ja. Dus... Nou, ik zit meestal hoor. Ik ja, oké, okay, maakt niet uit. Maar uh, ja, jij bent daar uh, aardig ja. in. Maar het is vans... eigenlijk de ploeg die ook altijd met het, met het uh, schulen meedoet. En vroeger met de biertafest ja, ja, ja, zijn. Ja, ja, nou ja, goed. Het dus zijn de vaste gasten van Café Kopen. Duidelijk is dat Zandvoort leeft en een barbattle komt er ook. Uh, ja, gaat ook weer, er, gaat ja. ook weer komen. dus ja, uh, Sierim, is... Zandvoort doet ook weer mee met diverse teams. Op oh, zo? Zal het nou eindelijk uh, een keertje goed georganiseerd worden dan? Want vorig jaar was het drie keer niks. Knockout uh, ja, ik... is al helemaal bezig. Knockout, het programma, wat oh, op ja. de maandagavond. Die gaat dan met team. heeft een eigen team geformeerd. En ze zijn dit weekend. Het al, zijn ze, spullen wezen halen. Want ze hebben een apart thema. Ze zijn er zeer serieus mee bezig. Ja, maar daar zit, dus, daar zit natuurlijk gewoon uh, Brouwers' Zoon bij. Dat ja. bedoel ik. Dus ja. die heeft zoiets wat ik wil ja. een beetje goed uit de uh, ja. verf komen. De nou. eerste avond uh, was voor mij met die bar battle, was heel gedenkwaardig. Met de, de heren-coureurs die daar uh, stonden. Oh ja, die ja, hadden. Ja. De, ja. de, ja. de, ja. de, de drukste, dat waren toch uh, de meiden van de, de, meiden mickeys, van de ja. mickey's en uh, de heren van uh, de Volmondi's. Ja, die ja. hadden uh, echt oh, de ja. drukste. En wat ik het meest gezellige vond, was ons eigen CFM ja. Zandvoort team. Met, uh, we jou, met jou gecomplimenteerd en... ja. met de muziekkeuzes. Nou, ja. Ja. Ja. Ja. Oh, dat, dat was, was een, een hele gezellige geweest. avond, vond ik. Uh, met, uh, met Maurice en met Pascal en met Joop en met Joyce. Ja. Dat was, uh, was een top. Joyce avond. af en toe zingen. Ja, ja te ja. ja, En dan uh, lekkere muziek draaien, weet ja. je wel. En dat, de mensen vonden het geweldig. Ja. We werden mee gecomplimenteerd. Alleen, waar alleen, alleen nu nog winnen. Zitten ja. Ja. Nou, nee. <laughs> Terwijl we normaal niet uh, vies zijn uh, van een biertje of een <laughs> Dus uh, in die zin uh, viel het me wel een beetje tegen. <laughs> hey, Len, zullen we nog ja. eventjes uh, de uitslagen even gaan bekijken? Want, uh, ja, dan inmiddels... kan Joop ook naar huis. Ja, want uh, goed, Joop gaat nu ook uh, weg. De, de schuifje staat al dicht. Dus kijken we even naar de wedstrijden van vandaag gespeeld. Half één vond de wedstrijd Excelsior-Ajax plaats. Nou, Luc Krom heeft daar het een en ander over verteld in deze uitzending. Met een klein beetje een Ajax-oog. Hij is natuurlijk... ...een klein beetje een Ajax-hart. Uh, wat, uh, wat zei je, Joop? Uh, jij ja, toch en ook... is dat verkeerd? Nee, <laughs> dat is niet verkeerd. Uh, en die wedstrijd... ...eindigde in 2-2. Dan FC Twente, Ado Den Haag... ...3-2, AZ tegen Film 2... ...3-0, maar de uitsmijter van vandaag... ...met dubbele cijfers hebben ze gewonnen... ...PSV uh, tegen Feyenoord... 10 tegen 0. Ik denk dat daar in uh, Rotterdam Zuid nog lang over gesproken gaat worden. Over deze nederlaag. En wat er gaat gebeuren, dat weten we dus niet. Zullen we maar weer een plaatje gaan draaien? Ja, we hebben, Want we hebben, nog, we hebben nog twee dingen die we nog, uit, uh, nog moeten uitzenden. Dat gaat dan over Mirakels Kerstbeleven. Dit zijn uh, de mensen van de Cosmic Carnival. En het nummer dat heet Stap It. I was hiding in a corner. I saw the shine. Kerstbeleving, ik moet goed zeggen, in zo'n poort. Ja. Uh, Gert Brouwers is van uh, de Ruïne van Brederode, hij is beheerder. Ik ben beheerder namens de Kastelenstichting Holland en Zeeland. Uh, nou ja, de rol van uh, de Ruïne van Brederode tijdens deze dagen, want het is van 9 tot en met 20 december. Ja, dat klopt. In eerste instantie gingen de organisatoren vanuit dat de Ruïne van Brederode een hele mooie achtergrond zou kunnen vormen voor het decor. Uh, na contact gehad te hebben, uh, waren alle partijen heel erg uh, enthousiast en geïnteresseerd om te kijken van en hoe kunnen we de ruïne erbij betrekken. Uh, als achtergronddecor, maar spelen jullie ook een rol uh, tijdens, die, uh, tijdens dat evenement? Ja, de ruïne hij krijgt een eigen opgang vanuit uh, het kerstdorp. En uh, er worden tenten uh, op de buitenvelden van uh, de ruïne neergezet. Dus niet in de donjon, maar, uh, zeg maar in de open ruimtes eromheen. En daar vinden uh, activiteiten zoals workshops, uh, lezingen, uh, zang vinden daar plaats een dus beetje haast wel middeleeuws tafereel als ik het zo ben? Moet het een beetje ook niet richting op gaan, lijkt het wel? Nou, helemaal middeleeuws is het misschien niet. In elk geval is het natuurlijk uh, kerst, ten alle tijden door de eeuwen heen, vierde men kerst. Ook zeker in de middeleeuwen toen ze ook heel erg gelovig waren. Zit er ook iets van fakkeltjes in? Ja, ik zeg fakkeltjes, maar fakels. Fakkels, uh, fakkels um, dat in, uh, in de zin van, nou ja, een beetje als aankleding. Wat, wat in elk geval gebeurt, is dat de ruïne helemaal uitgelicht gaat worden. En dat gebeurt natuurlijk met elektrisch licht. En uh, er zal onder andere ook brood gebakken worden in de oude ovens uh, van het kasteel. Dat soort zaken meer. Dus de, ja, ik had het beeld eigenlijk van: ja, als het een beetje zo sprookjesachtig is, dan denk ik ook een beetje aan vakkels ergens. Uh, wat er een beetje hangt. Ja, niet, niet overdreven veel, maar ergens wel. Um, daar, daar kan ik zelf op inhouds niks over zeggen, want ik organiseer het niet, ik doe alleen de medewerking. En het gaat ook afhangen uh, of die vraag mij gesteld gaat worden en of dat kan vanuit uh, de positie van uh, brandweer uh, onder andere. Duidelijk verhaal. Uh, dan natuurlijk uh, als er mensen komen, ja, want als u uh, ja, als beheerder zeg maar, allerlei mensen over uw grond uh, krijgt, ja, dan zit dat uh, op een gegeven moment binnen een korte tijd vol. Wat, uh, wat doet u daaraan? Nou... Eigenlijk is het een enorm terrein, een enorm weiland waar heel veel uh, activiteiten te doen zijn en er is de activiteit op de ruïne. Uh, een piekbelasting op één moment kunnen er maximaal 500 bezoekers uh, tegelijkertijd op de ruïne. Dat betekent dat daar uh, op uh, gecontroleerd zal worden of dat ook inderdaad aan de hand is. Op het moment dat mensen weggaan is er weer ruimte om nieuwe mensen op de ruïne toe te laten. Dat betekent niet dat mensen eindeloos moeten wachten uh, voordat ze pas een keer de ruïne op kunnen. Want er is natuurlijk op het weiland, in het kerstdorp, zijn er zoveel activiteiten en er is zoveel te zien en te beleven. Dat dat uh, zichzelf uh, zal oplossen uh, en automatisch een weg zal vinden. Uh, nou is de ruïne van Brederode normaal gesproken rond die periode dicht. hadden jullie er dan toch zoiets van, dit is gewoon een mooi idee om te laten lopen? Ja, zonder meer. Dit is gewoon een prachtig idee. Daar werken we graag mee en we zijn er erg enthousiast over. Ook de vrijwilligers? Ook de vrijwilligers. Hartelijk dank. Ja. Graag gedaan. Why you wanna tell me how to live my life? December wordt een uh, speciaal evenement, nou ja, een bijzonder evenement georganiseerd in Zandpoort. En dat heet Mierakels. Het is een kerstbeleving. En bij de, maar staan twee initiatiefnemers van dit idee. En dat is Dolf Langelaan en Mirella Hermans. Laat ik eerst maar met jou beginnen, Dolf. Want als je uh, zoiets doet, dan ga je toch volgens mij niet over één nacht ijs. Nee, zeker niet. Zeker niet. Want ja, we hebben natuurlijk al een aardige horka-periode achter de rug. Uh, onze eerste ideeën kwamen in december. Uh, dat begon met een eenvoudig tekeningetje. Uh, toen dachten we, komen daar mensen op af? Nee, dus het moet iets groters worden. Dus we zijn door gaan tekenen, we zijn het land ingegaan naar decorfirma's. Uiteindelijk kwamen we in België terecht bij, bij een firma die prachtig mooie decors maakte in de Dickens-stijl. Daar zijn we mee doorgegaan en dat is een beetje de basis van wat er nu uh, te gebeuren staat. Zeg ik er ook even bij dat het in Zandpoort is, want anders dan weten de mensen niet uh, waar het is. Want het is uh, in de buurt van de uh, Ruïne van Brederode, eigenlijk onder Pal daaronder. Uh, hebben jullie dat ook een beetje zo uitgekozen om het juist daar te doen? Ja, het is zeker een droom van ons. Uh, in de laatste horecazaak waar we zaten, de Wilderman in Zandpoort. Uh, onze gedachten gingen natuurlijk al verder van, ja, als we stoppen, wat gaan we doen? Uh, we gaan natuurlijk niet zomaar stilzitten. Dus ja... Het was altijd een droom om uh, bij de ruïne van Brederode, zowel het veld ernaast als op de ruïne, om een groot evenement uh, te organiseren. En, ja, en dit is een droom, dit, uh, wat we nu bedacht hebben en de ideeën zijn en hoe het zich nu wendt. Het is geweldig. Uh, en, natuurlijk hebben jullie dan ook wel rekening gehouden van, van ja, uh, als we zoiets gaan doen, dan kan het ook nog wel eens uh, publiek gaan trekken. Daar gaan we een klein <laughs> beetje vanuit uit. De, ma de kosten gaan voor de baat. En voor de rest, ja, uh, het is afwachten. Wat, uh, ja, daar hebben jullie, de pers, de media, voor nodig om er zeg maar, een geslaagd evenement van te maken. Uh, even over de, de ruïne van Brederode zelf, waar we nu zitten uh, staan en staan eigenlijk. Uh, worden daar nog eigenlijk dingen gedaan? Ja, komt, uh, die wordt er heel bij betrokken. Er gaat een brug naartoe geslagen worden. En uh, op de ruïne zelf worden er diverse workshops gegeven, uh, optredens voor de kinderen, uh, volop vermaken, poppenkast uh, noem maar op, te veel om op te noemen, zo 1, 2, 3, er gaat nog uh, brood bakken in de oude ovens van de ruïne, uh, chocoladeworkshop, noem maar op, noem maar op. Op het terrein zelf ook worden er een hoop dingen georganiseerd, uh, zo is er een uh, authentieke reuserad, uh, een draaimolen. Je kan het zo gek niet bedenken of het, is er, of het is er gewoon wel. Goed, even terug naar Dolf. Uh, want uh, ja, ik bedoel, het, het is natuurlijk wel een dag dat je hier rond uh, kunt lopen. Deze dag? Nee, op de dag van 9 tot en met 20 december. We hebben 12 dagen. Nou, ah, precies. <laughs> ja, maar goed. We hebben ook voor, voor 12 dagen hebben we zeg maar een. een entertainment, uh, dikenskoorden, interactieve uh, dingen met kinderen, workshops. zelf hebben we uh, 55 shops met kerst en kerstgerelateerde artikelen. Uh, ja, wat net wat meer als hij. een reuzenrat. we hebben alles heel laagdrempelig gehouden ook. de toegang is 57. daar krijg je een sleutelhanger met een ledverlichting voor. Uh, met die sleutelhanger uh, dat vergeet dan als een paspoortje. dus je kan 12 dagen in en uitlopen, artiest bekijken, core uh, bekijken, dikensgroep bekijken. Uh, pff, wat drinken uh, en, en uh, dat bedoel ik ook te zeggen met het reuzenrad, dat hebben we ook uitgekocht dus we kunnen zelf de prijzen bepalen van het reuzenrad vinden we een klasje kinderen leuk zeggen we, draaien of met de draaimolen dus we proberen het allemaal zo laagdrempel mogelijk te houden ook. Uh, is er ook uh, zoiets van, van even nog die sleutellanger want dan denk ik van ja, ik heb een sleutellanger gekocht leuk, uh, maar uh, dan zeg ik van, goh, ik neem mijn neefje hier heb je mijn sleutellanger kan je trein op ja, helemaal geweldig. Dat is het idee <laughs> erachter. Je neefje komt toch zeg maar hé, lekker gratis het uh, veld op. Kan ze zo'n ook kopen? Kan misschien in het Reuzenrad, kan in de draaimolen. Dus hij heeft in ieder geval die 57, houdt die in zijn uh, portemonneetje om leuke dingen op het terrein te doen en in de uh, evenementen te. Nou ben jij natuurlijk ook op reis uh, geweest. Uh, ga je dan op een gegeven moment ook kijken van hoe anderen het hebben aangepakt? Ja, om eerlijk te zeggen zijn we zelf nog nooit op een kerstmarkt uh, geweest. Maar we, wilden, ja, we zijn gewoon logisch na gaan denken van als we naar een kerst-evenement gaan, wat willen we beleven? Wat wil je meemaken? We zijn zelf inkopen gaan doen, want we hebben veel reacties gelezen en dan uh, zie je dat de mensen toch vaak kerstgerelateerde producten, dat het echt kerst moet zijn tijdens, een, uh, tijdens het evenement uh, in plaats van een weekmarkt die uit elkaar getrokken wordt. Dus we hebben geprobeerd om in uh, diverse landen kerstproducten in te kopen en ja, en dit te presenteren aan de mensen. De mensen kunnen heerlijk shop, shoppen uh, op het veld, uh, naar de horecapaviljoen, uh, inkopen doen. Een echte beleving moet het worden. het is buiten, heb ik me laten vertellen? Het is buiten, het, maar het wordt wel aardig afgeschermd door alle decors, tenten. De ruïne van Brederode hebben we volledig uitgelicht. Over maar op de buitenplaatsen, daar komen allemaal uh, tenten met transparante daken, zodat de ruïne het sprookjesachtige achtergrond blijft van, van het geheel. Maar uh, ja, we hopen ook op een klein beetje mooi weer. In ieder geval droog. Ja, dus ik, uh, met... Als het zeg maar, uh, niet sneeuwt, dan hebben we nu sneeuwknoeren achter de hand. Zodat we toch uh, op het trein laten sneeuwen. Dus uh, dat is ja. nog weer een extra. Zodat de mensen echt de beleving in kerst krijgen. Goed, ik dank jullie wel. En graag gedaan. Hartstikke bedankt. sisters waren dat met uh, Jump en daarvoor hoorden we de Age of Reason van John Farnham die vroeger nog deel uitmaakte van, het, uh, van de Little River Band. Ja, uh, we pakken even gewoon een van de de landelijke ochtendkranten er even bij. Uh, die, uh, die hebben ook een, een eigen website. En <lacht> ja, daar staat hier uh, toch wel het ongelofelijke... wat vandaag heeft afgetekend in, in Eindhoven. Ja. Ik bedoel. Uh, Grootste nederlaag uit de historie van de Rotterdammers. Ja. Ik, ik denk dat Mario Been uh, toch niet vrolijk op de bank heeft gezeten. Het is misschien de nachtmerrie van elke trainer... om met zulke cijfers uh, thuis te komen. Maar ja, het is niet anders. Uh, een ongekende superscore, zo vermeldt het bericht. Zondagmiddag in Eindhoven. PSV Feyenoord werd maar liefst 10 tegen 0. Het verhaal Feyenoord begint met deze afstraffing steeds triestere vormen aan te nemen. En de arme Rotterdammers werden volledig zoekgespeeld. En na een sensationeel doelpunt spektakel werd het uiteindelijk dus 10-0 voor de thuisclub. Grootste nederlaag van de historie van de club. Ja, nou, dat, het lijkt me ook verschrikkelijk als je, weet je. We hebben het net nog gehad over liefde voor je club. Ja. En als je club dan met tienen wordt afgeslacht, nou, dat, dat, is, dat is. Eigenlijk gun ik het ze ook dan toch weer niet. Ik bedoel, het is uh, sensationeel, maar uh, het is aan de andere kant, vind ik het ook triest dat er zoiets uh, gebeurt. Ja. ja, hier Tim de Klerk zegt ook: hier zijn geen <coughs> woorden voor. Nee. Nee, nou, dat. dat nee. Hij stamelde ook, heb ik hier, ja. staat hier. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Iedereen liet elkaar in de steek. Ja, dat is, dat is ook... Kijk, als er één schakel slecht is... dan gaat de rest ook niet goed functioneren. Voor je het weet, is het hele team gewoon zoeken. En als dat zo is, wat dus hier bij Feyenoord gebeurde... ja, dan heb je gewoon een probleem. Er ja. kan geen coach daartegenop. Ik denk het ook niet. Maar uh, het, is, uh, het zit van, van hoog tot laag. Zowel van uh, de kant van de technische staf... die niks kunnen omdat er geen geld is... Als ook de trainer op het veld, die Mario Ben dan heet. Ik bedoel, Leo Ja, je Leo staat met Beenha je rug tegen de muur. Ja, Leo Benakker loopt ook al in het tussen te roepen: van jongens, we moeten wat gaan doen. Het is vijf voor twaalf, er gebeurt niks. Dit is natuurlijk niet goed voor Feyenoord en, het, en de status eigenlijk. Of, of, of het, ja, hoe moet ik het zeggen? De status niet, maar de historie en de glans van de club die het ooit heeft gehad. Het gaat allemaal verloren. Ja, dat niet. klopt. Maar ja, waar haal je het geld vandaan? Ja. Als een Leo Beenhakker dat zegt... Uh, ja, toch ook een uh, niet de minste. Dus dan uh, zou ik zeggen... Uh, kijk eens naar jezelf. Misschien heeft hij zelf nog wel een mooie bankrekening dat overstaan. Dat je weet het mogelijk. niet. Nee hoor, nee hoor. Grapje, Leo. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik bedoel het is altijd zo makkelijk gezegd... door mensen die zelf toch wel... Uh, rijkelijk bedeeld zijn. Die grote successen hebben behaald, ook bij andere clubs. Om dan zo makkelijk te zeggen... jullie moeten wat doen. Ja, uh, ja. ja. Nou goed. Maar goed, We gaan ermee stoppen, Elena, want het, ja, is, het is vijf voor vijf. vijf ja, uh, de vijf zit in de klok. Ja, We zitten, <laughs> we, we zitten, we zitten, we zitten er doorheen. Uh, volgende week gaan we gewoon weer vrolijk verder met dit uh, programma. Volgende week weer een nieuwe Zondag in Juist. Tot en, de volgende keer. En dat doen we met uh, deze van Savage Garden. To the moon and back.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 De Deense windturbinefabrikant Vestas gaat 3000 banen schrappen in Denemarken en Zweden. Reden is dat er volgend jaar in Europa minder windmolens worden gebouwd dan verwacht. Vestas is de grootste fabrikant van windturbines ter wereld. En is er afgelopen jaar ook in geslaagd om zijn marktaandeel te vergroten. Volgens Vestas staat het bedrijf er beter voor dan ooit. Toch moeten er in Europa 3000 werknemers weg. Het vervoer van windmolens is duur. Daarom moeten windmolens die in Azië en Amerika worden verkocht daar ook worden gebouwd. In totaal heeft Westas 21.000 werknemers. De komende kabinetsperiode worden treinkaartjes vermoedelijk 10% duurder. Dat schrijft reizigersvereniging Rover in een brief aan de Tweede Kamer. Rover noemt de plannen van het kabinet Rutte zeer onevenwichtig en onvoldoende doordacht. Er wordt bezuinigd op het openbaar vervoer en de spoorbelasting gaat omhoog. Volgens de reizigersvereniging voorziet het kabinet vooral in de behoeftes van de automobilist. Prostituees werken steeds vaker in massagesalons, zonnestudio's, sauna's en kapsalons. Volgens korpschef Bik van het Korpslandelijke Politiediensten... worden vrouwen daar gedwongen te werken onder mensonterende omstandigheden. Na het opheffen van het bordeelverbod in 2000... kwam er meer toezicht op legale bordelen en seksclubs. Dat heeft ertoe geleid dat prostituees op andere minder zichtbare plekken zijn gaan werken, zegt de korpschef. Bij KPN is een einde gekomen aan de omzetdaling. De omzet was in het afgelopen kwartaal 3,4 miljard euro. Dat is ruim.